12 uur, het NOS-journaal, Alt Megens. Goedemiddag, OM kritisch over inbrekerswebsite Vereniging Eigen Huis. Vrouwen met pensioenen, duizenden overleden Grieken. En steeds meer Nederlanders wonen alleen. Vanmiddag veel bewolking en buien. En vooral in het oosten stevige buien met kans op onweer. Er staat weinig wind. De temperatuur stijgt uh, naar 17 tot 19 graden langs de kust. En zo'n 22 tot 25 graden in het zuidoosten. Ook morgen weer veel bewolking met opnieuw smiddagsbuien... en in het Zuidoosten kans op onweer. We beginnen met de tuinbouwsector in Nederland. Die volgt de EHEC-crisis in Duitsland met samengeknepen billen. Vanochtend verzekerde Willem Baljeu... van de Organisatie van Handelaren in Tuinbouwproducten nog... dat het in Nederland onmogelijk is dat er een besmetting zou optreden... bij het kweken van taugee en vergelijkbare gewassen... Redacteur Gezondheidszorg, Rinke van der Brink, hier aan tafel. Rinke, uh, klopt dat? Is het onmogelijk dat er hier een besmetting optreedt? Nee, dat klopt absoluut niet. Um, onlangs, uh, half april... Uh, heeft het VU-medisch centrum de resultaten van een onderzoek gepresenteerd... naar de besmetting van allerlei groenten met, uh, resistent, voor antibiotica resistente bacteriën. Toen is op vier monsters tau G, het was een klein onderzoek... maar op vier monsters tau G is zo'n besmetting aangetroffen van een E. coli-bacterie... Uh, die resistent is voor alle antibiotica. Maar dat was geen e toch? Dat was geen EHEC. Maar EHEC is net als die bacterie uit dat eerdere onderzoek... wel een E. coli. Het is een bepaalde variant daarvan. Het is een darmbacterie die je op toiletten... aan de deurknop van toiletten, via je handen als je ze niet goed wast... en al dergelijke manieren kunt doorgeven aan elkaar. En die via dierlijke mest met name in de omgeving komt. En die omgeving, dat is water. Dat is de grond. En uh, via water kan het op groente komen. Via de grond kan het op groente komen. Taugé wordt met water geteeld... Uh, er is een techniek om uh, groenten die je met water kweekt van mest te voorzien. Dat heet fertigatie. Dus verti fertilisatie voor bemesting en ja. irrigatie voor water. Dat is water met mest, soms dierlijke mest, soms Is dat kunstmest. ook de manier waarop die, die, uh, die spullen in Duitsland besmet zijn geraakt? Dat is niet bekend, want we weten ook helemaal niet of dat zo is. De Duitsers hebben gezegd dat alle uh, tekenen daarop wijzen, maar dat hebben ze ook gezegd over de Spaanse komkommers. Dus ik denk dat we echt moeten ja. afwachten of er uh, bewijs, hard bewijs voor wordt gevonden, voordat je dat kunt zeggen. Maar het is in ieder geval onzin om te beweren dat in Nederland, met de moderne Nederlandse teelttechnieken, het onmogelijk is dat groenten besmet raken, want dat gebeurt. Ja, nou is juist ook bekend geworden dat hier de Voedsel- en Warenautoriteit onderzoek gaat doen naar Tauge. Dat ondersteunt zo'n beetje jouw verhaal dus. Zeker. De Voedsel- en Warenautoriteit kent natuurlijk dat onderzoek van de VU naar uh, besmettingen in groenten. Dat zijn nogal ernstige feiten. Ook als ze in een klein onderzoek worden vastgesteld, is dat heel ernstig. Als je je eten niet meer kan vertrouwen. Dus daar duiken dat soort instanties, als het goed is, bovenop. En ik zou zeggen dat dit daar een teken van is. Rinke van der Brink, dankjewel. Dan de Vereniging Eigen Huis. Die zegt een nieuw wapen te hebben gevonden tegen inbrekers. Hans-André de Laporte over dat initiatief. Het dat aantal inbraken dat stijgt hard. 80.000 uh, afgelopen jaar. En dit jaar wordt het nog meer. En we hebben er genoeg van. En met ons uh, bijna 680.000 leden van Vereniging Eigen Huis. En we starten een initiatief... waarbij mensen beelden van beveiligingscamera's uh, kunnen sturen naar, uh, naar ons. En die zetten we op een website... Dan moet je wel aangifte hebben gedaan bij de politie en aan meesturen. Dus het moeten wel authentieke beelden zijn. En dan eh, proberen we daarmee, en met een heleboel tips... voorlichting over hoe je inbraak kunt voorkomen... proberen we dat aanval in woninginbraken terug te dringen. Hans-André de Laporte van de vereniging Eigen Huis... die dus mensen oproept om eh, foto's en filmpjes op te gaan sturen... en up te loaden op een speciale website... zodat eh, inbrekers te zien zijn op het internet. Hoofdofficier van Justitie Diederik Grijven, goedemiddag... Goedemiddag. Um, wat vindt u van het initiatief? Ik begrijp het heel goed. en uh, Ik hoop ook dat het uh, uh, zorgt dat er uh, inbraken ook voorkomen worden. Maar het liefst zou ik toch zien dat dit soort initiatieven samen met de politie opgezet worden. Want opsporen is uiteindelijk ook een vak. En wij willen natuurlijk wel dat, dan, uh, dat uh, de inbrekers uiteindelijk ook aangehouden worden. En dat we door een succesvolle... Zaken van kunnen maken. Ja, ja, nou zegt de vereniging Eigen Huis, uh, die, zijn, uh, die, die is dat helemaal met u eens... ...maar die zegt, ja toch, 80.000 mensen uh, zijn vorig jaar slachtoffer geworden van Inbrax. Veel te veel, dus uh, er gebeurt te weinig. Ja, uh, nou ik denk dat er heel veel gebeurt... ...maar uh, uiteindelijk hebben we een uh, beperkte opsporingscapaciteit... En uh, ja, wat, wat ik zeg, ik begrijp wel dat de burgers en de bedrijven, want dit is natuurlijk niet de eerste club die dit doet, maar uh, winkeliers uh, uh, grijpen ook al een tijdje naar dit middel. Uh, ik, nou, ik begrijp dat ze zelf ook. We uh, uh, willen dat elke inbraak uiteindelijk wordt opgelost. Dat elke inbreker voor het rechter ja. komt. En uh, dat is nu, uh, nu uh, niet zo. Nee. Uh, uh, en, en als dit net uh, helpt, uh, ja, dan begrijp ik wel dat ze dit nu gaan doen. Ja, ik bedoel, want 8% een stijging ten opzichte van 2009 vorig jaar. Een stijging van 8%. Elke 9 minuten wordt er ergens in Nederland ingebroken. Dat is veel te veel. Ja. Uh, politie zegt: uh, Het kan een preventieve werking hebben, ja. deze manier van werken. Hè? Dan, dan, dan Klopt. Past het bij burgerparticipatie, zeggen ja. ze. Ja. Maar u denkt daar anders over. Nee, ik uh, juich uh, wel toe dat de burgers uh, dit soort initiatieven nemen. Dat is ook van deze tijd. Uh, waar ik wel verpleit is. Uh, dat je dan wel met elkaar uh, zorgt dat de juiste beelden... van de juiste mensen natuurlijk op website komen. En dat het ook wel zo is dat ja, ja. Uh, die informatie naar de politie gaat... zodat wij er natuurlijk wel een goed vervolg aan kunnen geven. Dus ja. ik ben niet, uh, niet te kritisch of... Uh, of maar moet u, tegen... zeggen, moet u eigenlijk niet zeggen... 80.000 inbraken per jaar, ik wil extra middelen en mensen... om, om daar wat aan te doen, om dat uh, terug te brengen? Nou, uh, ik denk dat er al uh, uh, veel politiecapaciteit uh, uh, in het uh, voorkomen... en ook het uh, aanpakken van uh, woninginbraken wordt gestoken. Uh, uh, maar daarmee hebben we het, uiteindelijk het probleem uh, natuurlijk nog niet opgelost. En uh, als dit een beetje help kan, dan is het in mijn ogen prima. Uh, alleen moet je er wel hele goede afspraken met de politie over maken... over wat je natuurlijk met het uh, vervolg doet... Ja, nou ja, we moeten in ieder geval een kopie van de aangifte meesturen, uh, ja. naar de vereniging Eigen Huis. Ja. Dat is dus al een begin. Ja, en uh, wat ik zeg, dit is niet de eerste website... maar ik zie dat de afgelopen twee jaar ook, uh, ook winkeliers... en uh, benzine-stationhouders uh, uh, naar dit middel uh, ja. grijpen. Uh, uh, en ik zeg, het kan wel zorgen dat uh, dieven uh, zich wel een keertje achter de oren... Te krabben. Uh, maar het moet uiteindelijk niet leiden tot een soort uh, wilde Westen, waarbij we natuurlijk uh, bijna wil, keurig maar achter uh, allerlei mensen aan jagen. Dus het gaat er echt om dat we de juiste mensen uh, uh, in beeld te brengen en dat dat in goed overleg met de politie gaat. Met de nodige reserves verwelkomt ja. u die, uh, die website. Ik, dank u wel, hoofdofficier van justitie Diederik Grijven. Nou, graag gedaan. Goedemiddag. Griekenland dan. Daar krijgen duizenden gepensioneerden die al jaren overleden zijn... nog steeds pensioen. Dat is gebleken uit een onderzoek van de Griekse regering. Het gaat om ongeveer 4500 voormalige ambtenaren. Volgens de minister van Arbeid kost die fout... meer dan 16 miljoen euro per jaar. Waarschijnlijk kregen de overleden Grieken nog steeds pensioen... omdat de autoriteiten gegevens over burgers slecht bijhouden. En veel Grieken geven de dood van een familielid bewust niet aan... zodat de familie pensioen kan blijven opstrijken. De regering doet nu extra onderzoek naar een verdacht hoog aantal gepensioneerden boven de 100 Die nog altijd pensioen krijgen. Dit is het NOS UL, Het dooralt Megens. Bij een politieinval op woonwagenkampen in Os zijn drie mannen aangehouden. Ze worden ervan verdacht lid te zijn van een criminele organisatie. De politie zoekt er met speurhonden naar drugs en geld. De politieactie is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar hennepcriminaliteit in Brabant. Het afgelopen half jaar werden regelmatig mensen aangehouden en werden er hennepkwekerijen opgerold. Steeds meer Nederlanders wonen alleen. Vorig jaar waren er 1,8 miljoen mensen tussen de 18 en 65... die zonder partner woonden. In de jaren 90 lag dat aantal op 1,4 miljoen. Volgens het CBS is de stijging het grootst... onder mannen van middelbare leeftijd. Dat heeft toch te maken met het feit... alleenstaande moeders met kind. Die tellen we niet mee bij de alleenwonenden... omdat er nou eenmaal kinderen in huis zijn. Dus als je echt naar de één persoon in een huis achter de voordeur kijkt, dan zijn er meer mannen alleenstaand dan vrouwen. Nog geen twee op de tien mannen en vrouwen van middelbare leeftijd die alleen wonen, hebben een vaste relatie. Bloemen en plantenkwekers maken steeds vaker gebruik van insecten als bestrijdingsmiddel, zegt het CBS. En dat merken ook de leveranciers van insecten. De meeste insecten die worden ingezet dat zijn roofmijten, dat zijn hele kleine uh, diertjes tegen bij spreken, een spint of een trips of zelfs een witte vlieg. En dat zijn ook sluipwespen, sluipwespen dat zijn wespen die schadelijke uh, larven of insecten parasiteren. En ook lieve heersbeestjes worden ingezet, die kennen we natuurlijk allemaal vanuit onze tuin en die worden met name gebruikt voor luizen, met name bladluizen. Chemische bestrijdingsmiddelen worden steeds minder gebruikt. Rozenkwekers bijvoorbeeld zijn in acht jaar tijd... 40% minder chemische producten gaan gebruiken. In Engeland, The Guardian meldt daar die krant... dat Chelsea serieus werk gaat maken van Guus Hiddink. De club wil Hiddink graag als vervanger... van de onlangs ontslagen Carlo Ancelotti. Grote vraag is wel... Of de Turkse bond daaraan wil meewerken. Hiddink is tenslotte bondscoach van Turkije. Correspondent Bram Vermeulen bekeken in Istanbul de Kranten. De geruchten in de Britse pers dat Guus Hiddink Chelsea verkies boven het nationale team van Turkije. is hier nog geen voorpagina nieuws. Maar het is de Turkse journalisten natuurlijk ook niet ontgaan. Ik heb heel even wat sportcolumnisten gebeld. Uh, die van de krant Miliet zegt: het is een gerucht, maar het is wel een heel sterk gerucht. Een andere columnist van de krant Fanatiek is veel stelliger in zijn reactie. Hij zei net, hij is weg, het is gebeurd. Mehmet Demedjan is een Nederlandse Turk die schrijft voor Fanatiek... en zegt letterlijk, ik ben zeer teleurgesteld. Niet dat hij naar Chelsea gaat, maar vooral over de wijze waarop. Kijk, je tekent een contract, dan beloof je van alles. Je belooft de jeugd van Turkije te gaan stimuleren. Je belooft een beter team op het veld te gaan zetten. En je zegt steeds, ik doe het allemaal niet voor het geld. En dan ga je toch weg. Typisch Hiddink. Alles dus is de reactie van Mehmet Dimmerjan van Fanatiek. Volgens die columnist is het niet jammer voor Turkije... maar vooral voor de reputatie van de Nederlander. Maar goed, zolang het vertrek van Hiddink niet is bevestigd... is dus ook de Turkse teleurstelling nog geen feit. Bijna 12 uur 12. Verkeersinformatie is er. Edwin Gerrissen bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De hoofdrijbaan is dicht bij knooppunt Ridderkerk. Het verkeer kan alleen over de parallelbaan. Er staat inmiddels 2 kilometer file. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum is een auto met caravan geschaard. Tussen knooppunt Rijnsweerd en Houten staat 5 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht. Op de A50 van Os naar Arnhem is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Valburg staat 2 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A50 van Arnhem naar Os... voor het eenwijk 4 kilometer... en op de A73 richting Nijmegen voor het eenwijk 2 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. Het Openbaar Ministerie is kritisch over het initiatief... van de vereniging Eigen Huis om beelden van inbrekers... op een website te plaatsen. In Griekenland krijgen duizenden gepensioneerden... die al jaren overleden zijn, nog altijd pensioen. En 1,8 miljoen Nederlanders tussen de 18 en 65 wonen alleen. In de jaren 90 lag dat aantal nog op 1,4 miljoen.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 De middag allemaal. We hebben weer drie mensen gevraagd om een week lang geen nieuws te volgen. Mediavasten heet dat. Tweede Pinksterdag doen ze verslag van hun ervaringen. En straks stellen we het drietal aan u voor. In het mediaforum Jorie Albrecht, die is journalist en directeur van de Bali. En blogger en columnist Luc Koelman. Het gaat onder meer over de verwarring dit weekend. over de mogelijke bron van die e bacterie Het ging er net ook alweer even over. Bij spruitjes sloeg op een zeker moment de schrik om het hart. toen sprossen werd vertaald met spruitjes. Maar sprossen is dus tauge, dat u het even weet. Killerkeime komen uit dem noorden. Zijn het die sprossen? coli suche warnung voor sprossen. Achtung, Görke, steken die killerkeime in sprossen? Waren is die verseuchte sprossen? En wie wordt het nieuwsgegeven? van week 23. De eerste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz is Hein van Kaspel uit Haarlem. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. RTL krijgt maar geen genoeg van het succes van Voetbal International. De zender overweegt om ook een zondagavondversie van de Voetbal Talkshow met Wilfred Gené en Johan Derksen te maken. Die zou dan mooi kunnen worden uitgezonden in het tijdvak tussen Studio Sport en Studio Voetbal bij de NOS op Nederland 1. Het gaat om voorzichtige plannen, wordt gemeld in de papieren versie van VI. Meer sport op TV. Mart Smeets voelt er wel voor om mee te werken aan een nieuwe sportzender, zeker als John de Molder aan meedoet. Volgens Smeets is Nederland klaar voor een themazender over sport, maar dan moet wel een aantal mensen meewerken waar hij vertrouwen in heeft, zoals Kees Jansma en de huidige NOS sportbaas Maarten Noter. Smeets benadrukt in de varengids dat er geen concrete plannen zijn om zo'n zender te beginnen. De collega's van RTL Z hebben een feestje te vieren vandaag. De zender over voornamelijk zakelijk nieuws bestaat namelijk tien jaar. Presentator Peter van Zadelhof liet dat vanochtend niet ongemerkt voorbij gaan. Goedemorgen, welkom bij het jagen RTL Z. U als kijker ook van harte gefeliciteerd. En we beginnen deze uitzending, hoe kan het, ook anders op de beurs. Daar staat voor ons Roderick Velo. Roderick, we zagen net dat onze directeur Bert Haberts op de groen mocht slaan. Deed hij dat enigszins succesvol? Nou, uh, eigenlijk niet. Nee, want de beurs opende lager, maar dat was wel verwacht. Dus het werd de RTL-directeur in ieder geval niet aangerekend. Er zijn weer eens cijfers over Twitter bekend geworden. Nu door Twitter zelf. Het gaat vooral over waar men het feitelijk over heeft via dat microblog. In iets meer dan 3,5% van de gevallen wordt nieuws doorgegeven. Bijna 6% gaat het om zelfpromotie. Ruim 37% zijn gesprekken. En het grootste deel van de berichten, 40%, gaat volgens Twitter zelf om... nutteloos gebabbel. We zijn jong. Allebei een eigen zaak. Leef als God in Amsterdam. En dan in één keer... Het is een fragment uit de trailer van Komt een vrouw bij de dokter. Het is dit jaar de best bekeken film op tv tot nu toe. RTL 4 zond het regiedebuut van Reinhard Oelemans gisteravond uit. 1,6 miljoen mensen keken ernaar. Het 8 uur journaal was het best bekeken programma van gisteren, gevolgd door Spoorloos. En de debuut van het reportageprogramma van Bo van Dorens, De Wereld van Bo, was goed voor 800.000 kijkers. Radio Tour de France draagt, eh, vraagt dit jaar een extra inbreng van luisteraars. Want u kunt stemmen voor de Radio 1 Tour Top 100. Op radio1.nl kan iedereen tot 26 juni stemmen op zijn of haar favoriete liedjes. Passend bij dat tourgevoel. De studio is een van de muzieksamenstellers van Radio 1, Angelique Steyn. Welkom. Ah, hier gaan we. Wat is het idee achter die top 100? Uh, om eens te kijken wat luisteraars uh, leuk vinden. Ik, ik denk dat het heel leuk is bijvoorbeeld om te kijken... of uh, de hegemonie van de jaren 70 is doorbroken kan worden. Dus wat er nu bijvoorbeeld allemaal uh, populair is in Nederland... Dat hebben we niet natuurlijk. Nee, in de jaren zeventig waren Franse liedjes ja, erg populair. Ja, Jules en Claire, Gérard Lenormand, noem ze maar op. was ja. gigantisch populair. En daarna is het eigenlijk een beetje gaan afzakken. Ja. In Frankrijk niet, want er is heel veel nieuw talent achteraan gekomen. Maar daar hoor je toch minder over. Ja, daar hoor je in Nederland heel weinig over. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of de luisteraars dat ook toch op hebben gepikt. Mede dankzij Radio Tour de France. Want dat doen we wel elk jaar heel veel aan. Maar goed, dat is maar één radioprogramma op de hele wereld nou, natuurlijk. Maar hoe kan dat eigenlijk dat, dat die Franse muziek zo is, is, is weggezakt? Ik heb geen idee. Ik denk voor een deel dat het ook komt... omdat de Franse muziek de Franse muziek niet meer is. Oftewel, het is gewoon popmuziek, maar dan met een Franse taal. En uh, ja, dat is leuk, maar... Uh dan doen we wel de Engelse variant, ja, denk bij, bij een Frans liedje verwacht je een trackzak. Ja. En dat is het dan. Ja. Maar tegenwoordig zijn dat inderdaad gewoon popnummers geworden. Ja, ja R&B, uh, hiphop, uh, rap. Alles zit erin. En op zijn Frans, ja. Dus ze, ze hebben een beetje hun, uh, hun stil verlaten. Eigenlijk. Nou, weet ik niet hoor. Want er is genoeg. Maar je moet wat beter zoeken. En het komt niet in de top 40 meer. Dus het zal niet 1, 2, 3 meer overslaan naar Nederland. Net als in Nederland trouwens hoor. Daar komen sommige liedjes ook gewoon de top 40 niet meer in. Dus. Nee. Geef eens een voorbeeld. Want je hebt uh, jouw eigen favoriet is ook van, van later. Ja, zeg maar. uh, ik vind... Bijvoorbeeld heel leuk, naar nou Ben Loncle Soul vind ik heel erg ja. leuk. Dat is heel populair geweest het afgelopen jaar. Uh, komt op Norse Jazz spelen, dus uh, meer mensen vinden dat leuk in Nederland. En Zas, dat was vorig jaar de sensatie uit Frankrijk. En dat vind ik nou precies zo leuk, want zij is absoluut Frans. Ze, ze, ze heeft heel veel nostalgie in zich, maar het klinkt jong, het klinkt fris. Ze is natuurlijk ook heel erg jong. En uh, ze heeft alle prijzen gewonnen die er maar te winnen zijn, uh, Zas. Zas. Met haar debuut-cd uh, vorig jaar. Zullen we een klein stukje luisteren van Zas? Dan weten we ook wel waar we het over hebben. Kazoo, hè, he, Ja. <laughs> Donne-moi une suite Je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferais quoi Du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Deze kan je dus stemmen, als je ja. dat wil. Moet het alleen maar Franstalige liedjes ja, zijn? Ja, het zijn Franstalige liedjes, want dat is de sfeer van Frankrijk... die we tijdens Radio Tour de France natuurlijk uh, op de zender willen. Ja, en, en de bedoeling is uiteindelijk om te laten zien... Dus dat het niet alleen maar meer in de jaren 70 Nee, was. Dat, is, dat is niet de bedoeling, maar ik hoop het. Ik hoop dat heel erg. Maar uh, ik heb ook jaren 70 favorieten, natuurlijk. En uh, jaren 80 favorieten. En iedereen kan een lijstje maken van uh, tien uh, liedjes. Je kunt kiezen uit een groslijst die ik heb samengesteld. Maar je kunt ook nog vijf eigen keuzes... Uh, Toevoegen, je kunt je, je, je motivatie erbij schrijven. Je kunt een heleboel, in ieder geval op radio1.nl uh, kun je het allemaal vinden. Vanaf vandaag, vanaf nu zelfs. Kijk aan, radio1.nl, naar die site en dan uh, meestemmen. En dan uh, stel ik me zo voor dat de eerste plaat in Radio Tour de France, dat is de nummer 100. Ja. En dan die ja, lag... drie weken gewoon naar de nummer 1. -tour. Ja, en we, we doen het niet alleen bij Radio Tour de France, maar we zenden ook uit tijdens dus uh, de Tour Ontwaakt, een liedje. En de proloog, dat uh, komt er ook weer, dat is uh, van de Fara. Uh, dus iedereen doet mee op Radio 1 om, om tijdens de Tour de France een hele leuke Franse sfeer op de zender te krijgen. En de nummer 1 wordt gedraaid in het allerlaatste uur van Radio Tour de France, en dat is op 24 juni natuurlijk. Als de renners richting Jean-Slysée ja. gaan. De Tour Top 100 dus. Uh, te volgen via Radio 1.nl. Ga naar de site en stem mee. Dankjewel, Angelique. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag: De Beatles blokken. Het Mediaarchief. Ja, in het Mediaarchief vandaag de Beatles inderdaad. Op 6 juni 1965 gaven ze een concert in Blokker. Het was ook de enige keer dat ze in Nederland waren, de FAB 4 uh, Tenminste, als, als Beatles dan. Daaromheen waren er ook allerlei interviews met de heren. En uh, we hebben een opmerkelijk fragment opgeduikeld. Presentator Herman Stok vraagt aan fans wat zij van de Beatles willen weten. En Berend Boudewijn stelt dan die vragen aan de FAB voor. Wie zou er iets willen vragen... Helemaal erbovenop. Dan moet je wel even gillen. Of de Beatles verlies en dan wil je ook nog beter natuurlijk op wie. <laughs> nou, Berend Boudewijn, mag ik er even bij ondertussen. Berend Boudewijn zit in de andere ruimte bij de Beatles en die uh, kan misschien die vraag wel. eens even herhalen. Do you want to get married? The no, I don't like marriage. Why not? I don't know. Yeah. So when I've got some more money, cost money to get married? Well, you need a bit, don't you? Ja. You, know, you need a new suit en een hat and that. Is your wife expensive? <laughs> quite, quite. Yes. How much did she cost when you bought her? Uh, she was about 50 pounds in Nairobi. But she was second hand, <laughs> <huh? laughs> wasn't she? Was she second hand? Okay. <laughs> What a he then. Kortom, Paul McCartney roept hier nog stoer dat hij niks heeft met trouwen en de vrouw van John Lennon wordt amper zo nog even tweedehands uh, genoemd. Maar het kan verkeren, want in mei van dit jaar kondigde Sir Paul McCartney aan... dat hij voor de derde keer in het huwelijksbootje stapt. Lunch met Jurgen van den Berg. Voor drie Nederlanders is een speciale week aangebroken. Ze gaan een week lang geen gebruik maken van media. Dus geen nieuws- en actualiteitenprogramma's op radio en tv. Geen kranten, geen internet en ook geen sociale media. Zoals bijvoorbeeld Twitter. Dat doen ze niet zomaar. Dat hebben wij ze gevraagd. Dat heet dan Mediavasten. De deelnemers, de drie dus, die gaan op tweede Pinksterdag hier in de studio over hun ervaringen vertellen in een speciale uitzending. Um, we gaan ze nu bekendmaken die drie en dan weet u ook een beetje als u ze tegenkomt dat u ze niet te veel uh, uh, in verleiding moet brengen. Uh, de allereerste is Marianne Zwageman. Goedemiddag, Marianne. Ja, goedemiddag. Medeoprichter van Poont, lid van ons mediaforum. Je bent uh, mediastrateg, je zit eigenlijk midden in die media. Um, jij ja. schreef gisteravond op Twitter: dit is mijn laatste avondje. Uh, het ja. afkikken gaat beginnen met veel gevoel voor drama afscheid genomen gisteren van mijn Twitter en mijn Facebook vrienden. En ik merk nu ook al dat ik die het meeste mis. Ik mis niet zozeer het nieuws, maar ik mis heel erg gewoon de contacten die ik met mensen heb via de sociale media. Ja, maar je mag ze ook gewoon bellen hoor. Ja, dat, dat doe ik dus nu. Dus ik heb allemaal hulplijnen uitgegooid en, en er komen mensen nu bij me langs en ze mailen en ze sms'en en ze whatsappen. Maar het is toch wel een heel belangrijk deel van mijn leven geworden. Dat, dat merk ik nu al, na een half dagje. Ja, ja. Ja. Ga je dus dat medium vooral missen, Twitter? Ja, ja, ja. En dan niet zozeer vanwege het nieuws, want dat, dat krijg ik ook wel via Twitter altijd binnen. Maar toch vooral alle, alle contacten die je normaal gesproken hebt met mensen. En, en welke media-apps heb je van je telefoon verwijderd? Ik heb alles weggegooid, ik heb alleen... Um... Dus ik weet niet of ik in overtreding ben. Ik heb alleen uh, de buienradar en, uh, en de verkeersinformatie, heb ik er nog op. En, en ik, heb, ik heb ook al net één overtreding gemaakt, maar ik, volgens mij telt die niet echt. Maar is... ik heb zo'n uh, zo zo e-mail marketingbriefje uh, binnen van een van mijn favoriete kledingwinkels dat het uitverkoop was. En voordat ik het wist, had ik al doorgeklikt. Uh, het zat ik toch per ongeluk weer op het internet. Maar ja, dat, dat uh. zijn van die kleine, kleine beginnersfoutjes. Ja, maar goed, op zich is dat, is dat ook nog niet echt nieuws. Hè? Het gaat vooral ook om, het, om, om vooral het nieuws niet te volgen en, en te kijken dan of je dan na zo'n week een beetje mee kan praten. Dat is natuurlijk een mannenopmerking. Dat het oh, ja, sorry. is van mijn favoriete kleding. Oh, dat dat is natuurlijk nieuws, groot hoor. nieuws, Ja, ja <laughs> dat is natuurlijk groot nieuws voor je. Ik snap het. Ja. Um, waar ga je nu vooral je tijd aan besteden eigenlijk? Nu toch een deel van dat uh, sociale leven, dus via, via die sociale media ook met name wegvalt. Ja, nou, ik ben gelukkig ook tegelijkertijd een boek aan het schrijven en uh, daar ben ik nog maar net mee begonnen. Dus het, het komt voor mij als een geschenk uit de hemel dat ik dus nu meer uh, ja, moet gaan schrijven in plaats van media consumeren. Dus het komt me eigenlijk wel heel erg goed uit. Dus ik ja. moet vooral deze week, morgen ga ik me de hele dag echt opsluiten om, om een heel stuk verder te komen met dat boek. Ja, dus, dus dat is een geluk bij een ongeluk en verder, want dat is toch ook nog een beetje werken, Ver, verder nog dingen? Nou, het lastigste vond ik toch vandaag ook gewoon het gemak waarmee je de radio aanzet. En dat ik dan denk, oh nee, hey, dat moet je niet doen. Uh, dus dat, dat is nog wel een, een hele ingewikkelde. En ik, ik merk nu dat ik allemaal oude cd'tjes weer aan het luisteren ben in de auto. En uh, dat, is ook, dat is ook wel weer leuk. Je ont, ontdekt weer nieuwe dingen. En ik heb besloten dat ik heel veel ga sporten, dus ik... Uh, ik, ik kom er als een beter mens uit, Oh, denk kijk, ik. Ja, de tijd komt er ook aan natuurlijk. Ja, ik snap het. Ja. Uh, we, nou, we, we gaan dat kijken hoe dat eruit ziet uh, over, over een, uh, een week. Tweede uh, Pinksterdag zal het zijn. En ja. uh, waarschijnlijk tussendoor gaan we nog wel een keer bellen hoe het je uh, ja. vergaat. Veel succes in ieder geval. Oké, okay, dankjewel. Dag. Dag. Uh, dat is Marianne Zwageman, dus deelnemer 1. De tweede is uh, niet zo'n uh, bekende bij u misschien. Maar het is wel een uh, man die het nieuws op de voet volgt. Evert Mosterd, goedemiddag. Goedemiddag. U was ook uh, dit jaar een van de jaarfinalisten van de Nationaal Nieuwsquiz. Nou, dat was afgelopen jaar, toen speelde u om de, om de eindoverwinning. Ja. Want leg eens even uit, hoeveel nieuwsuitzendingen ziet u en hoort u normaal gesproken op een dag? Nou eigenlijk, uh, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar uh, de radio staat uh, constant aan. Ik, uh... Ik heb hem eigenlijk uh, niet uit, zou ik maar zeggen. Ja, maar u moet toch ook wel eens een keer ergens zijn, toch, uh, lijkt me? Ja ja, ja, ja, ja, hij moet wel uit op een gegeven moment als je aan het werken bent. Maar in de auto staat hij aan, uh, onderweg uh, met de hond wandelen heb ik hem op de die zegt. Uh, eigenlijk ben ik een uh, geboren junk. Ja, en s'avonds avonds alle tv-uitzendingen <laughs> ja. die je met, met nieuws te maken hebben ook? Ja, absoluut. Ja, de gebruikelijke journaals. En Ja, ik... Het is al zo erg, Jurgen, ik was vorig weekend uh, een weekendje naar Engeland met een orkest, uh, had ik daar optredens in Leeds Castle. en uh, Ik kwam terug en toen was net het weekend van Mladic en, uh, en de komkommertijd, zal ik maar zeggen. En ja. de coli bacterie En ja, ik, ik heb gewoon alle journaals weer teruggekeken op het uh, internet. <lacht> dus, uh, nou. de, dus, de, ja, je begrijpt hoe moeilijk het uh, gaat worden komende ja. week. Hoe, uh, hoe gaat het de eerste, de eerste momenten, zeg maar? Nou, ik, ik moet je zeggen dat ik eigenlijk in overtreding ben, want ik dacht dat het nu pas inging. Oh. <laughs> nou. <laughs> nou ja, goed. Nou, daar, daar, daar, daar, Marianne heeft net een aanbieding van de kledingleverancier bekeken, dus uh, dat staan jullie wat dat het gelijk. Maar dan moet het nu echt ook afgelopen zijn. Vanaf nu is het afgelopen, ja. inderdaad. En hoe gaat het dan met de krant want die ploft elke morgen op de, op de deurmat, neem ik aan? Nou, ik ben meer uh, van, uh, van de televisie, de radio en het internet. Kijk aan. En, uh, de krant lees ik op mijn werk, maar dan vooral uh, voor het uh, regionale nieuws. En uh, dan blijf ik daar ook nog uh, van op de hoogte. En uh, ja, ik, ik lees vooral veel uh, op internet. Ja. En hoe gaat... u? Want dat vroeg ik net ook aan Marianne Zwagen, Want Er komt toch wat tijd vrij, denk ik nu. Uh, hoe gaat u die invullen? Ja, leuke vraag. Ik, ik denk dat, ik, uh, dat mijn tuin er aan het einde van de week uh, een beetje mooier uitziet. Uh, en uh, ik ben een speeltoestel aan het bouwen voor mijn dochtertje. En misschien is dat dan helemaal af. Uh, er ligt een boek klaar en uh, cd's liggen er klaar. Ik, uh, misschien dat ik wat meer uh, ook repertoire kan gaan studeren. En Dus uh, ik zal me niet vervelen denk ik, nee. nee. Nou, heel veel succes. We spreken elkaar tweede Pinksterdag, de maandag dus, en dan gaan we hierover praten hoe dat is gegaan. Een week lang media vasten. dus. Even het Mostert is deelnemer nummer twee, en nu denkt u, ja, wie zit dan nummer drie? Uh, dat is Tom Hofman, de fotograaf en acteur. Uh, die zouden we ook even aan de telefoon hebben, maar die zit midden in een draaidag voor iets heel belangrijks. Uh, maar dat hij dus niet bij wordt gepraat dan over het nieuws. Maar ook hij gaat dus een week lang de media terzijde leggen. En ook van hem horen we dus Tweede Pinksterdag hoe dat is vergaan. Dat zijn de drie kandidaten in het media vaste. Tweede Pinksterdag is er meer. Uh, zometeen uh, is er ons mediaforum. Nu eerst door Alt Megens, Radio 1. Het NOS-journaal. De nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit gaat onderzoek doen naar Tauge uit Nederland. De kiemgroente wordt in Duitsland als de bron van de EHEC-besmettingen gezien. Volgens de NVWA zijn er geen aanwijzingen dat er besmette Tauge uit Duitsland in ons land terecht is gekomen. Maar toch worden voor de zekerheid monsters genomen. Bij een politieinval op woonwagenkampen in Os zijn drie mannen aangehouden. Ze worden van verdacht lid te zijn van een criminele organisatie. De politie zoekt er met speurhonden naar drugs en naar geld. In Griekenland krijgen duizenden overleden mensen nog altijd pensioen. En dat kost de regering jaarlijks 16 miljoen euro. Het gaat om bijna 4500 voormalige ambtenaren... van wie de gegevens slecht zijn bijgehouden. Bovendien geven veel Grieken de dood van een familielid bewust niet aan... zodat de pensioengelden blijven binnenkomen. En Nederlanders wonen steeds vaker alleen. Vorig jaar waren er 1,8 miljoen mensen tussen de 18 en 65 die zonder partner woonden... In de jaren 90 waren dat er 1,4 miljoen. Volgens het CBS is de stijging het grootst onder mannen van middelbare leeftijd. Dat zijn de hoofdpunten uit de nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag aardig wat bewolking, maar ook af en toe ruimte voor wat zon. Daarnaast komen er buien voor die in de loop van de middag verder opleven. Bij de buien is er kans op onweer en windstoten. De buien bewegen langzaam, waardoor er ook lokaal wateroverlast kan ontstaan. Temperaturen van zo'n 18 graden aan zee en mogelijk 25 graden in het oosten en zuidoosten van het land. De wind is zuidwest tot noordwest en zwak tot matig van kracht. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot gemiddeld 11 graden. Er staat weinig wind en lokaal ontstaat een misbank. Morgen dinsdag eerst vrij zonnig en droog in de loop van de middag. Maar vooral in de avond in het oosten wederom kans op een paar stevige onweersbuien. De temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 23 graden. En er staat weinig wind na morgen, wisselvallig en iets frisser. AWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A15 van Gorkum naar Europoort... voor Knoppen Ridderkerk, 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De hoofdrijbaan is daar dicht. Het verkeer kan alleen over de parallelbaan. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum is een auto met caravan geschaard. Tussen Rijn Zweert en Houten staat 6 kilometer file. Drie reishokken zijn daar dicht. Op de A50 Os richting Arnhem is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen knopend Bankhoef en knopend Valburg staat 4 kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht. En daardoor staan er ook files op de A50 van Arnhem naar Os, verknopend Ewijk 6 kilometer. En op de A73 richting Nijmegen, verknopend Ewijk 5 kilometer. Dit is radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vraag met uh, Juri Albrecht, journalist, directeur van debatcentrum De Bali. Uh, welkom. En Luc Koelman is columnist en blogger, columnist onweer voor Metro. Um, een AIVD-agent infiltreerde jarenlang in extreem linkse organisaties door zich voor te doen als journalist. Onder meer voor het dagblad trouw, gaf hij zich uit dat hij daarvoor werkte. De SP en de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, die eisen nu opheldering. Is dat terecht, Jurie Albrecht? Nou ja, de NVJ moet het natuurlijk doen, maar uh, wat dachten ze dan? Ik bedoel, als we, en ze hebben het over aanzienlijke schade aangericht aan. Uh, aan de Nederlandse journalistiek. Dan denk ik, nou, de NVJ heeft lekker praten... want die heeft pas aanzienlijke schade aangericht aan de Nederlandse journalistiek. Ik bedoel, door jarenlang te hameren op uh, uh, uh, last-in-first-out-principes... bij alle reorganisaties in de journalistiek de laatste jaren... hebben ze een behoorlijk grotere schade aangericht dan dit. Wat dachten ze dan? Ik bedoel, bovendien, het is het toch makkelijk te checken geweest... door die linkse organisaties. Ik bedoel, ik check even of er ook ooit een, een artikeltje verschenen is in Trouw. En de SP is helemaal om je geduld aan te ergeren. Want ik bedoel, dat zijn de jongens die, <lacht> die zich uh, jarenlang... met allerlei linksterrorisme hebben Gelaten, dus waar hebben we het over? Nou ja, goed, die, die, die, die voelen zich natuurlijk verband met die mensen die nu aangepakt worden. Ja hoor, dus die, die, die verwoorden de, de gevoelens misschien van hun achterban of hun vermoeden achterban. Maar ja. laten we wel wezen, Pim Fortuyn is omgelegd door zo'n dierenactivist. Dus ik bedoel dat de AIVD dit soort mensen in de gaten houdt, en dat lijkt me buitengewoon prettig. Alles is gehoorloofd? Uh, Luke? Nou, ik vind eigenlijk ook wel dat de journalisten niet, niet te vertrouwen zijn. Dus wat dat betreft eh, mag het allemaal wel. Nou, alles geoorloofd. Kijk, de AIVD doet alles gewoon binnen de wet. En binnen de wet is het hun taak om alles te doen... om ervoor te zorgen dat het land nou, veilig is dan, zullen we maar eh, zeggen. En iedereen mag zich journalist noemen. Dus op het moment dat hij zich journalist noemt, dan is hij ook journalist. En als hij zegt van, ik ben het van trouw... en die actievoerders, die checken het niet eens. Ze kunnen het even googlen. Ze kunnen vragen om een visitekaartje. Dan denk ik van... Ja, voor mij is het meer de, de reputatie van actievoerders... dat ik denk van hoe dom kun je zijn als actievoerder. Ja. Dus niet zozeer dat, dat de reputatie van journalisten draagt, Absoluut niet. Maar meer Maar dat van, is wel uh, wat de NVJ zegt. Thomas Bluning heeft gezegd. Als ja. dit klopt, heeft de IVD de journalistiek grote schade bedoeld. Ah, het is gespeelde verontwaardiging. Ik geloof er helemaal niks van. Kijk, hij, hij, hij moet dat zeggen. En, maar ik geloof helemaal niet dat hij dat echt diep van binnen meent. Het enige waar, je, waar de journalistiek schade van zou kunnen uh, oplopen... dat is bijvoorbeeld... Uh, uh, bronbescherming, als ze daar opeens uh, niks meer aan zouden doen. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar verder, dat mensen meestal denken... dat journalisten niet te vertrouwen zijn, ja, goed. Alla, geloof het niet. En Jori, jij zegt ook van als je dus inderdaad allerlei uh, types op wil sporen... die snode plannen hebben, dan mag je ook gewoon net doen... alsof je journalist bent als je AIVD'er bent. Nou ja, in, ja, volgens mij ook. Je mag jezelf een mantel, een dekmantel geven. Hoe willen we anders dat de inlichtingdiensten aan hun informatie komen? Ik bedoel... Um, uh, er was ongelooflijk uh, veel hilariteit over he, dat uh, de tromp... He, dat het schip voor bij Sierte, die, die, die helikopter op het strand met ja. die mensen afhalen... Ja. Dat, daar de, dat de MIVD daar voornamelijk uit openbare bronnen putten. Nou ja, uh, uh, dat is trouwens best nuttig wat ze die misschien op een rijtje zetten. Maar je hoopt toch ook dat de inlichtingendiensten... Uh, echte harde informatie uit de eerste hand hebben van de organisatie zelf. Ja, dan zal je moeten infiltreren. En die infiltranten zullen natuurlijk iets moeten doen. En van de cover hebben. Ja. En uh, um, dat dat ook, he, dat ze daar uh, zich... Zelf kunnen adviseren als slager of metselaar, of ja, of ja, ja. beroep, mag ik vind, ik? vind dat nou niet zo, niet zo schokkend. Eigenlijk, nee, journalist is gewoon een beroep en dat hadden, als hij metselaar had gezegd, dan hadden de metselaars nu misschien boos ja. geweest. nou ja, ja goed. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk. Ik kan me wel voorstellen dat de NVA zegt: Ja, jongens, wij moeten betrouwbaar zijn en zo, maar ik zie niet in waarom uh, die beroepsgroep dan de aanspraak op mag maken dat niemand mag doen alsof je journalist bent. Nee. Ja, uh, die die AVD, die heeft ook dus met die met die uh, die Fagan Streaker heeft die contact gelegd. Die Peter Jans die ooit in die nou, de ja de leeuw ineens door het beeld diep en zijn broek uitgetrokken werd. Mooie tv, ja. Zo'n streaker was hij nou ook weer niet. Hij hield wel zijn broek, ja. Uh, wilde die althans. Um, maar die heeft heel rukte dat broekje. Ja, die deed die, ja, de, die, die ja. de broek af. Dat is later nog weer een zaak geworden ja. ook, geloof ik. Um, dus in ieder geval de fake is streaker zonder veel humor. Maar in ieder geval, die heeft een geprepareerde laptop ook gekregen van die AIVD. Ja, kijk... Ik denk dat de AIVD alleen maar over de schreef gaat... wanneer ze die streaker echt hebben aangezet... tot dingen die die anders misschien niet in zou hebben. Ik begrijp ook dat het een autistische jongen is, die streaker. Maar zolang ja, die jongen nergens toe is aangezet... Ja, geef hem een geprepareerde laptop. Ik zou dat ook doen als ik de IVD was. Ik kan ze niet kwalijk nemen. Wat verwacht je anders van de IVD? Je, je moet mensen toch dan, als je ze volgt, moet je ze ook kunnen afluisteren. En als er gereden grond is om die groepen te volgen. En ja. trouwens, die groepen die deze man uh, gevolgd schijnt te hebben. volgens eigen zeggen dan natuurlijk allemaal. Nou, dan kan me wel voorstellen dat uh, de inlichtingendienst dat soort groepen in de gaten wil houden. Want ik bedoel, er zijn toch aanslagen gepleegd op Kosto? Er zijn toch aanslagen gepleegd oh. op Jan Maat en zijn vrouw Kram in een rolstoel. Er zijn aanslagen op Fortuin gepleegd. Ik bedoel, dat soort groepen moet je als politie. Uh, en enige dingen die ze wel in de gaten houden. Nou, hij was betrokken geloof ik, bij het bevrijden van netsen, uh, deze jongen. En Gerard Sponge, advocaat, die wil toch nu dat die zaak misschien nog eens na wordt gekeken, omdat het misschien toch uitlokking ook is. Ja, nou ja, kijk, als het, echt, als, het echt dingen als het echt uitlokking is, dat mag natuurlijk niet. Maar in de gaten houden, en dan lijkt het toch meer op. Een laptop lijkt me geen uitlokking, maar he, gewoon surveillance, zou ik maar zeggen. Ja. Dan denk ik dat Gerard Spong weinig kans heeft met zijn verhaal. Ja. Nog even, want die, die uh, AIVD'er, die Paul Kraaier, want zo heet hij, hij heeft in de Telegraaf, een hele verhaal gedaan. Hè? Uh, die is nu uh, uiteindelijk naar Suriname gegaan, waar hij dus als journalist wilde gaan werken. En daar is hij nu door, door zijn ontslagen, werkgevers ja. ontslagen. Ja, terecht uh, Omdat hij te veel AIVD'en was. Ja, dat, dat zou ik <laughs> ook doen. Als ik hoofdreacteur was, ik zou die man echt nooit aannemen. Ik zou nog liever een, een, een pedofiel aannemen dan die man. <lacht> Hoezo? Ja, nou, Hij weet je, wel overal binnen te toch, komen. Ja, okay, maar als je toch connectie hebt gehad met de AIVD... en je weet dat als hoofdreacteur... dan kun je die man nooit. Lijkt mij, hoor. Ja, ik... Ja. Ook als ik bij mij zou werken, Ik zou hem op staande voet ontslaan. Verstoorde arbeidsrelatie. Je ja. kunt er niet meer vertrouwen. Ja, dat maar... hebben ze nu ook gedaan. Ze zijn nu ja. achtergekomen wie hij is. Ja. Ja, is. Denk weer hoe dom is die Paul Kraaier. Dat hij met zijn hoofd in de kranten gaat staan. En gaat roepen ik ben, uh, ik ben mol geweest. Een ik beetje, weet niet wat hij ermee wilde. Een beetje wil. doen interessant doener is hij natuurlijk wel. inderdaad, Maar hij, ja, hij overziet kennelijk ook niet helemaal de, nee. de, de, de, de gevolgen van zijn acties. Nee. Nee. Nou, hij zegt wel zelf van uh, dat, dat wat ik in Nederland heb gedaan. Dus dat, dat veiligheidsagent spelen. Dat is iets heel anders. En dat is waar allemaal. En, en nu ben ik gewoon journalist in namelijk. Dus ja, ja, ja dat, zit dat, dat, dat, daar zit ook wel wat in. En hij is naar een ander land gegaan. Misschien heeft hij inderdaad zijn baan aan de wil gehangen. Maar ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je denkt... ja, hoe zeker is dat? Ik bedoel, is hij nou slapend of is hij een mol? of Ik kan me als, als nieuwsmedia ja. wel voorstellen dat je denkt... nou, dat geloof ik toch niet helemaal. Ja, misschien is dat heel sneu. Want er zijn ook mensen die worden he, politicus en dan, en dan journalisten... Ja. of andersom. En ik bedoel, er zijn allerlei mensen die overstappen. Dus het mm. is misschien ook wel oprecht van de man. Maar het is toch een moeilijk verhaal. Ja, of dat die media daar waar je voor werkt in Suriname denken... dat, dat ze... Dat Nederland via hem misschien de zaak ja. daar een beetje in de gaten houden. Ja, het houdt, is ja. zo dommig dat het misschien wel heel oprecht is van hem. Dat zou kunnen, ja. Ja, dan ja. lijkt het helaas, het is een beetje een verhaal eigenlijk. Ja, helemaal. wel. Elkaar. Ja. Een nieuw initiatief van uh, gratis dagblad Spits. Uh, Weblogs als uh, de Jaap, dagelijkse standaard, Sargasso, Geen Commentaar, cool en Wij Blijven Hier, die gaan de degens kruisen in uh, de nieuwe online discussieformule Kruisvuur. Uh, Luc, het is een idee van jullie concurrent, uh, want jij bent van de Metro. Ja. Wat vind je ervan? Um, nou, volgens mij is het idee een beetje gehad van de Volkskrant. Daar heb je elke maandag Bert Bruss en Thomas van der Dunk ja. die een duo-column hebben. Bert Bruss is rechts en Thomas van der Dunk is links. En dan krijg je een stelling. En dan, ja. Ja, ja, je weet elke keer wel wat er komen gaat. He? Dus het is weinig, uh, weinig vernieuwend vind ik. En dit is een beetje hetzelfde. En wat mij eigenlijk opvalt, het is ah. dat ik denk dat... Uh, ja, de Spitsnieuws gewoon gratis content heeft op die manier. Ik wil de weblogs die ze legt niet betaald krijgen. Spitsnieuws heeft er gratis uh, de boel uh, gevuld. En dat is het dan. En waar Spitsnieuws ook een beetje problemen mee heeft... Dat is vroeger stonden de headlines van Spitsnieuws... die stonden op geen stijl. En tegenwoordig staan de headlines van, uh, van uh, Po-news... die staan ja. op geen stijl. Dus er zijn heel veel... Ja, bezoekers kwijtgeraakt. En die, die proberen ze nou weer via andere weblogs uh, ja. terug te krijgen. Jorie, jij bent van het debat. Uh, ja, nee, de ik, Bali. Ben het hier, ik ben het hier helemaal niet mee eens. Ik bedoel, behalve dat laatste over dat Spitsnieuws en zo, dat klopt ja, ja. met die headlines. Maar ik bedoel, ik bedoel, uh, um, ik vind het hem wel vernieuwend. Want trouwens, Ten Eerste Vond Dunk en Bert Bruss in de Volkskrant is nieuw. En vind ik een aanwinst voor de volkskrant. En uh, ik hou wel van dat debat. En ik vind het ook. Um, dus in die zin vind ik het wel vernieuwend. En ik vind het ook uh, uh, nodig. Want ik vind dat we in Nederland wel een handje van hebben om uh, bijvoorbeeld. De, de het NRC heeft nog altijd eigenlijk. Allemaal columnisten van dezelfde leeftijd. Allemaal mannen en wonen allemaal in hetzelfde postcodegebied. En daar, heb ik, daar betaal ik mijn krant niet voor. Ik wil graag tegenovergestelde meningen. En ik vind ook dat daar gebrek aan is in Nederland. Mm. Uh, duidelijke verschillen in maatschappijbeeld. In uh, mensbeeld. Die eens een keer tegen elkaar in botsing komen. Maar dat krijg goed. je bij zo'n kruisvuur niet dat het heel erg over de hoofdhoek van de lezers heen gaat? Want dat, dat zijn natuurlijk ook allemaal van die uh, ja, noem het maar mannetjes. Uh, die aan die, het die, die leuk vinden om elkaar ook een beetje de, de vlieg mm -hmm. af te vangen. Nou, dat is toch bij tijden ja. heel erg komisch ook. Ja, ik, weet niet, ik vind het allemaal weinig, weinig verrassend. Je weet gewoon van tevoren wat er komen gaat. Die, die, zegt, die zal die mening geven over die stelling... en anders zal die andere mening geven. Eén is links en de ander is rechts. En dan worden eigenlijk alle platitudes weer van stal gehaald... en alle linkse voordelen... Je doet, de doet de besticht, geen stijl daarmee? Rechtse... Die naam mis ik een beetje. In het nee, geen stijl doet daar uh, niet mee. Geen stijl, dat vind ik dan wel knap, van de website. Die heeft gewoon zijn eigen koersen. Eén keer uh, hartstikke rechts, andere keer hartstikke links. Nou. En ze, ze, ja, maar dat is dan ook op, op het leuke, het leuke door, als En die blogs tegen blog, elkaar laat gaan. Dan heb je dus ook een beetje alle he, koersen door elkaar... En dan komt er, uh, ja, dat zal ook ja. wel gedeeltelijk een beetje voorspelbaar zijn... maar het zal het gedeeltelijk is het ook goed om verschillen helder te krijgen. Iedereen doet in Nederland hè, altijd uh, alsof er eigenlijk geen echte verschillen zijn. Maar ja, je hebt in Nederland ja, gewoon mensen ja. die, uh, die vinden uh, homofilie een zonde. En, uh, en sommigen vinden zelfs dat ze van een flatgebouw geworpen moeten worden. En anderen vinden dat ze gewoon kamerlid kunnen zijn. Dat is nogal een verschil. Ja. En dat verschil doet ertoe en dat verschil mag ook helder gemaakt ja. worden. Goed, nou, de spits gaat ermee beginnen. Kruisvuur geheten. Nog even over de... Uh, Tauge gaat het deze week. Vorige week waren de komkommers. Ja, um, weer een hoop verwarring dit weekend. Luc, wat eet jij allemaal nog? Alles. Oké. Okay. Jij, ja, jongens? Okay, ja, ik ook alles. Ja. Ja. Ik geef zelfs mijn kinderen alles. Ja. Er was een hoop, een hoop verwarring weer. Want de spruitjes telers werden al helemaal gek. Want Sprossen werd vertaald als spruitjes... terwijl het dus B blijkt te zijn. <lacht> de dat heeft een tijdje op het ANP gestaan. Maar ja, dat, dat is, zo, zo komen de verhalen natuurlijk wel ja, in de wereld. Ja, precies. Ja, de ja, talenkennis ja. is toch essentieel in ons vak. Ja. Ja. Wat ik niet begrijp is dat die Duitse overheid... steeds wanneer ze een donkerbruin vermoeden hebben... dat ze dan een persconferentie beleggen. Nou, daar gaat dan de media over, over berichten. Ja... Dan denk ik bij mezelf van stel dat ze dat bij het moordonderzoek gaan doen. ze van ja, dag één is van nou we denken het echtgenoot. En dag 2, nou misschien is het toch wel de butler. We gaan nu de butler onderzoeken. En dag drie is weer iemand anders. Waar is gewoon die media stilte gebleven? Dat ze zeggen van nou we zijn, uh, we zijn het keihard aan het onderzoeken. En uh, nou, over een week of zo hopen we u uh, te melden wat nou uh, de bron is. En klaar. Ja, uh, en nu krijg op, je tientallen ja. miljoenen schade ja, bij de komkommers. En waarschijnlijk uh, ook bij de TOG en de komkommer. Het, is, het, het is inderdaad wat voorbarig. En, het is heel erg uh, voorbarig. Uh, blijkt inderdaad. En dus kunnen ook al schadeprijzen komen. Maar stel je nou voor dat um, uh, uh, uh, over twee weken blijkt dat de Duitse overheid wel tien dagen lang een vermoeden had. Maar toch even stilgehouden heeft voor grundlich onderzoek. En dat dan ondertussen twintig mensen dood gingen. <lacht> uh, en moet je dan de pers en het publiek en horen schrijven. En dan ben je natuurlijk als minister rijp voor het aftreden. Het gaat natuurlijk wel om volksgezondheid, het gaat wel om doden. Mm. Hè? Dus ik bedoel, ik kan me enige haast ook voorstellen hoor. Nog even een puntje in de discussie was, de Volksland die had Geen Stel heeft uh, dat ook weer uitgezocht, er schijnen een aantal edities van de Volksland te zijn waar dan stond uh, dat, dat de bron was bij een biologische boerderij. Ja, nou, in sommige edities was dat biologisch ja. weggelaten. Ja, daar, dat, ja dat, dat, daar kon ik me vanochtend ook ontzettend over opwinden, op want bij de mijnen stond dus wel biologische boerderij verdacht. Mm -hmm. Moet je eens even nagaan, man, wat er aan, aan smerige gif al uh, 30, 40 jaar lang het milieu en ons voedsel ingeflikkerd wordt... door de gangbare landbouw. En daar hoor je nooit iemand over. Terwijl uh, uh, dat dus echt tot uh, onvruchtbaarheid, kanker en weet ik wat allemaal leidt. Kun je ook dan, zeggen dan, dat, dan dat dan het gif het... die je bacterie tegenhoudt, hè? Nee, nou, Ik bedoel, uh, dat is pas bedreigend voor de volksgezondheid. En uh, gelukkig komen we langzaam een beetje achter dat je iets minder giftig erin moet gooien. En er, is er een vermoeden van een biologisch en dan hebben de biologische boeren het weer gedaan. Ja, ik, daar vind ik me wel echt over op, op de vroege ochtend. Ja, ik begrijp maar, dat het door de eindredactie uiteindelijk wel is toegevoegd, dat biologische. Toegevoegd, ja. ja het, het is weer het donkerbruine, ja, een beetje een flauwe woordgrap... vermoeden van de Duitse overheid natuurlijk. Ja, ja. De, de, de, die krijgen geen prijs voor de duidelijke publieksvoorlichting in ieder geval daar in Duitsland, dat, dat mag duidelijk zijn. Um, goed, nou, we, we sluiten het hier af. Dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum Luc Koelman ja. en uh, Juri Albrecht. Zometeen de Nationaal Nieuwskuis, we beginnen aan week nummer 23, maar eerst een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Dat is het album van de Britse singer-songwriter John Allen, dat heet Sweet Defeat. het is net uit... U hoort het hele week op deze zender en we draaien het titelstuk van dat album dus. John Allen, Sweet Defeat. Well, I was so busy going nowhere Hanging out in no man's land When you showed me the silver There in Badlock's ugly hand You got the sweetest disposition and a heart that's open wide. I know that you're the woman who's gonna keep me satisfied, sweet defeat. I'm lying helpless at your feet, and so it's a goodbye to the street. I'm so pleased to meet you. are ringing Back to the street de Radio 1 CD van deze week dus. John Allen, Sweet Defeat. Even een verzoek van de telefonisten van de NCV, Of u niet meer wil bellen over de sprossen. Wij weten intussen <laughs> ook dat het gekiemde groenten zijn. Waaronder dus Touge, maar goed in de... In het spraakgebruik gaat het toch vooral over Tauge. Maar we weten ook dat er ook radijsjes bij horen. Gekiemde groenten, dat is de juiste vertaling van Sprossen. Heel goed uh, dat u zo hebt opgelet bij het Duits. Uh, we gaan snel door naar Hein van Kaspel, die is 66 jaar en komt uit Haarlem. Welkom, u gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Bedankt. U uh, had een natuurwinkel. Ja, daar ben je uh, mee gestopt. En u hebt nu alle tijd voor de jazz? Ja, daar ben ik echt een, een liefhebber van. Ik koop regelmatig CD's. Ik probeer concerten te bezoeken. en Ik volg het op uh, radio, op internet. Ja. En dat, uh, het is eigenlijk een liefde al vanaf de middelbare schooltijd. En, uh, en ook altijd naar North Sea Jazz bijvoorbeeld? Ik ben daar wel geweest toen ik nog in Den Haag was. Maar uh, het is wel heel erg vol en druk. En, dat, uh, en het merendeel van wat er. Uh, uh, is, dat kan je eigenlijk niet juist noemen. Nee, precies. Dat, uh, dat is de, de, de kritiek ja. vaak van de echte jazz. En dat dat was, die was in het de begin de... in Den Haag was het toch wel anders. Ja. Dat uh, ja. was de veel meer echt het Nou, we gaan eens kijken hoe ver u komt. Uh, we beginnen aan een hele nieuwe week, week 23. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? Wellicht u. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. I love Paris in the spring.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 Ja, de ontknoping van het tennis-toernooi van Roland Garros was dit weekend. Bij de mannen was het dus Nadal, die de overwinning boekte. Bij de vrouwen, dit is vraag 1, er voor het eerst in de geschiedenis iemand uit Azië. Uit welk land is de winnares afkomstig? China, dat was Nali. Ja. Dat klopt, de Chinezen. In twee sets was ze te sterk voor de Italiaanse winnares van 2010, Francesca Schiavone. Vraag 2, bij de mannen ging het voor de zoveelste keer tussen Federer en Nadal. In vier sets was de Spanjaard te sterk voor Federer... Voor Nadal was dit zijn zesde overwinning bij Roland Garros en hiermee even naad hij het record van meeste overwinningen bij de mannen. Op wiens naam stond dat record? Oei, dat is al een tijdje geleden natuurlijk. Ja, uh, uh, uh, yeah. op, uh, op Roland Garros. Ja. Ja. Yeah. Uh, nee, kom ik niet op. Een gok een oude tennis, zou ik zeggen. Ja, maar. Sport is toch een, een, een ja. zwakke kant van mij. Nee. <laughs> dus, ik moet eerlijk zeggen, ik dacht ja. zelf dat het misschien simpler was... maar het is ja. Björn Borg. Björn Borg, ja. Dus weet CG4 in de jaren 70 en 80 uh, zes ja. maal bij het Franse Grand Slam toernooi. Vraag 3. Hartstikke mooi dat record... maar het mooiste record van de meeste Grand Slam overwinningen... staat bij het mannen tennis nog steeds op naam van een andere speler. Wie is die tennisser die in totaal 16 Grand Slam titels op zijn naam heeft staan? Oh, dat is ook een sportvraag. Um... Sampras? Nee, die is het niet. Het is Roger Federer. Federer Sinds oh, ja. zondag ja, uh, 5 juli 2009 heeft Federer het hoogste aantal Grand Slam toernooien gewonnen in de geschiedenis van de sport. Hij won die dag voor de zesde keer Wimbledon. En daarmee zijn vijftiende Grand Slam, waardoor hij Pete Sampras achter zich liet. En daarna heeft hij ook nog een keer de Australian open gewonnen. Staat het record dus op 16. 16. We gaan naar een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Primair is wel dat bij dit soort zaken de wetgever de beslissingen moet nemen. Want anders dan blijven we vermoedelijk uiteindelijk vastzitten in alle dingen die we niet bij overeenstemming kunnen oplossen. Dat is minister Donner. En dat is goed van Binnenlandse Zaken. Vraag 5. De gemeente gaat woensdag stemmen over het bestuursakkoord dat de overdracht van taken naar de gemeente regelt. VNG wil dat er wordt ingestemd, maar niet op alle punten. Ze zijn het namelijk oneens met de geplande bezuiniging op welke instellingen? De sociale werkplaatsen. En ook dat is goed. Laatste vraag dan nu. Maximaal vier punten. U krijgt aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is simpel, wat bedoelen we hier? Eén term dus. Als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik sta 4 uur in het licht en 18 uur in het duister. Drie. Jaren geleden was ik in Japan ook al schuldig. Tauke, stop. Ja, sprossen he? Ja. Nou ja, dan was ik zeggen, sprossen staat voor meer dan <laughs> ja, alleen spruit, maar er. Nee, het is helemaal goed. Tauke ja. uh, heeft hem heeft te maken natuurlijk, met die zaak daar in Duitsland, de EHEC-bacterie. Uh, nou ja, uh, Tauke was het woord dat we zochten. Factor is zes, uh, dus daarmee spelen we zometeen deel twee van de quiz. Oké. Okay.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 Vandaag luidt de stelling. Het is goed dat de vereniging Eigenhuis beelden van inbrekers op de website zet. Die vereniging gaat foto's en filmpjes van inbrekers online zetten. om zo de groei van het aantal woninginbraken de kop in te drukken. Volgens Eigenhuis zijn er goede beelden van de daders. maar politie en justitie doen daar te weinig mee. De stelling dus. Het is goed dat de Vereniging Eigenhuis beelden van inbrekers op de website zet. Bent u daarmee eens of oneens, En sms dat naar 7070. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan hekje-standpunt. Factor 6 hebben we net gescoord. Ja, weur, dat heeft Heijn van Kaspel vooral gedaan. 66 jaar uit Haarlem. We gaan nu deel 2 van de quiz doen. Dus alle goede antwoorden worden vermenigvuldigd. Maal 6. Um, 90 seconden de tijd, veel vragen. Als u een antwoord niet weet, of de vraag niet begrijpt, of wat dan ook... zegt ja. u pas, stellen we snel de volgende vraag. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Wie moet vandaag voorkomen voor de vermeende verkrachting van een kamermeisje? Uh, dat is trouwens Kaan, Dat is goed. De oefenwedstrijd van Oranje tegen Brazilië eindigde dit weekend in welke stand? 1-1. Nee, 0-0 was het. Een ROC in welke 0 -0. stad heeft vorig jaar aan 20 leerlingen te snel hun diploma gegeven? Eh... Uh... Dat kan in aan? welke stad een ROC heeft twintig leerlingen te snel een diploma gegeven? Amsterdam? Nee, Zwolle. In welk oh. land is een kopstuk van een drugsbende opgepakt? Uh, Colombia? Mexico is het. In ja. welk Twents natuurgebied is de veenbrand nu bijna onder controle? Aamsveen. Is goed. Vanwege een uitbarsting van een vulkaan in welk land zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd? Peru? Nee, Chili. In Tilburg Chili. heeft dit weekend een zeer grote brand gehoord bij wat voor fabriek? Papierfabriek. Dat is goed. Hoe heet de minister die Nederlanders met klem heeft opgeroepen Jemen te verlaten? Eh eh hoe Dat is goed. Welke ex-Beatle begint vandaag aan zijn grootste concerttournee ooit? Dingenhoestar. Dat is goed. Op welk eiland werd gisteren een anti gehouden? Eh uh, Curaçao. Dat is goed. In welke stad is de eerste zogenoemde Slettenloop van Europa gehouden? Amsterdam. Dat is goed. De centrumrechtse partij PSD heeft de parlementsverkiezingen in welk land gewonnen? Portugal. Dat is goed. Zondagmiddag om schreeks half vijf is wat aangekomen in de haven van Scheveningen? De eerste haring. Dat is goed. Hollandse Nieuwe, welke Hollandse film was gisteren bij de MTV Movie Awards de grote winnaar? Pas. De Twilight Films. Nederlandse oudste tweeling Willy en Leni Noé hebben gisteren hun verjaardag gevierd. Hoe oud werden ze? 100. Ja. Dat is goed. Wist u dat of gokte u dat? Nee, dat wist ik. Had gelezen. Ik ja. Keurig. Ja. Uh, dat waren de tien, uh, goed, in deel 2 van de quiz. Maal 6 zes is 60. 60. Nou, ja, het is uh, aardig. Ja, het is, het ja. is niet onaardig, on zou ik nee, willen zeggen. Goed. Mooie aftrap voor deze ja. week. Ja, ja, ja. We gaan kijken of het stand houdt. U krijgt in ieder geval van ons het normale prijzenpakket mee. Dus dat betekent twee kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio en de mok. Ja. En wie weet spreken we elkaar vrijdag. Oké, okay, bedankt. Goede reis terug naar Halen. Die Wij door. melden ons zometeen om kwart overeen weer met een vraag bij de lunch. Ik geloof, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. De Radio 1 Tour Top 100. No, no, yeah, wat zijn de 100 beste Franse hits? Elle voulait que je l'appelle Venise De Radio 1 Tour Top 100 Ga naar radio1.nl, kies uw favoriete Franse muziek Après toi Luister tijdens de Tour de France naar de Radio 1 Tour Top 100 Ga naar radio1.nl en stem De Radio 1 Tour Top 100 Nathalie de 100 beste Franse hits. Nathalie. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.